Van baksteen. En dan zit je voor ons land in het midden van de 12e eeuw. De opgravingen van het klooster Klaarkamp door Van Giffen. Maar dat geldt dan niet voor Boerderijn? Nee, dan zit je in het midden van de 15e eeuw. Ik dacht toch dat er bij ons in het oosten tot ver in de 19e eeuw nog geen vakwerk ja, werd gebouwd? Ongetwijfeld. En nu zal Botermans natuurlijk zeggen dat er in Limburg tot in het eind van de vorige eeuw een natuursteen werd gebouwd. Dat wilde ik inderdaad net zeggen, ja. Heel wel. En dat zeg ik wel. Als we nu eens een commissie benoemen die de opdracht krijgt een aantal schetskaarten te ontwerpen. En dan meteen die kwestie van de Ulenbornen en de gebintype eens bezien. Cassie stelt voor om een kleine commissie te benoemen die zich over dit probleem buigt...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 Dat vind ik nou ook. Al zal Beerta dat niet met me eens zijn. Wat voor systeem die man gebruikt heeft, is maar raadsel, Geen enkel. Maar hij weet precies waar alles staat. Is. Hij zal wel even moeten wennen. Koffie, heeft Wigbold nog opgebeld? Van mij mag hij nog wel wat ziek blijven. U amuseert zich wel. Ik er wel.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 Tot morgen. Veel plezier. Gaat het nogal? Zijn gangetje. Ach, meneer Koning. Hier is een pakje voor juffrouw Babela. Zou u dat even mee willen nemen? Dat zou wel voor kracht zijn. Kan wel, maar het staat er niet. Pakje van Slofstraat. Maar dat kan hij toch wel zelf brengen? Dat doet hij u toch niet te vragen? Het is geen moeite. Heb u straks misschien even tijd voor me? Ik wil je wat laten zien. Ik heb nu wel tijd. We hadden toch nog een aspirientje? De kaart van de Dorsvligel. Mooi. Ja. Mooie kaart. Ja, ben er ook wel tevreden over. Duidelijke grenzen.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 Verwarm de inhoud van dit blik in een balletje. Niet koken. Dan hebben jullie op een bord of schaal op die Dat is voor jullie. Gemberbolussen. Wil je niet binnenkomen? Nee, ik moet weer weg. Tot morgen. Morgen ben ik in Zeeland. Tot overmorgen dan. Veel plezier.